Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Oekraïners sliepen vannacht op veldbedjes in ons land. Het gaat om 3000 Oekraïners die in sporthallen of evenementenhallen sliepen... Een Amsterdamse wethouder was vanochtend bij een van de opvanglocaties in de stad. Sinds gisteren zijn we open dat er zich al zo'n 400 mensen hebben gemeld. Dat gaat ook 24 uur per dag door. Dus dat betekent ook s'nachts. Maar in alle eerlijkheid verwachten wij de komende dagen, weken, echt nog veel meer mensen. Als je ziet dat in Berlijn 15.000 mensen per dag erbij komen. dan kunnen wij er rekening mee houden dat we de komende tijd dat we hogere aantallen zullen zien. In totaal zijn er in Nederland nu 6.000 tijdelijke opvanglocaties plekken geregeld. Volgens de Verenigde Naties zijn inmiddels 2,5 miljoen mensen uit Oekraïne op de vlucht voor de oorlog. Ook in het westen van Oekraïne zijn plekken gebombardeerd. Tot nu toe was het in die regio nog redelijk rustig. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn twee militaire vliegvelden verwoest. Even verderop zouden ook een waterinstallatie en een vliegtuigfabriek zijn vernietigd. In de metaalsector wordt volgende week gestaakt. Onder meer installatietechniekers, metaalbewerkers en medewerkers van autofabrieken... ...leggen een paar dagen het werk neer, omdat ze meer salaris willen. Ook willen ze dat er in hun CAO komt te staan dat ze eerder met pensioen mogen... ...omdat ze zwaar werk hebben. CAO-onderhandelingen liggen al sinds oktober stil. En de gemeente Den Haag kan jouw hulp gebruiken. Er komt volgend jaar een nieuwe haven in het centrum van de stad... ...speciaal voor roeiboten, kano's en sloepjes... En de gemeente is nog op zoek naar een naam. En vraagt inwoners om suggesties. Bij de lokale zender Den Haag FM kwamen al wat ideeën voorbij. Iemand zegt Amalia Doc. Uh, deze vind ik ook leuk. Ooievaarsnest. Oh, ja, dat is ook een ja, leuke. Het vind ik ook een leuke. De bodemloze put. <laughs> de nieuwe greppel. Uh, oud water. Klamme garage. De natte gleuf. De natte gleuf. Ja. vind ik ook leuk. Via Twitter komen ook ideeën binnen, Harbor Mac Harbor Face of toch Zeesluis IJmuiden. Een jury bepaalt uiteindelijk welke inzending het wordt. Heb ik het weer nog volop zon, vanmiddag wat weer, wolken en vanavond in het zuidwesten wat regen. Het is 13 tot 17 graden, het weekend blijft droog, zonnig en zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4... Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelvaart Sveen een kwartier op onthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen alfred muiden en de aansluiting met de ring, 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad, verkloopt het dan 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen... 10 minuten op onthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam...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 Morgen is het weekend. <laughs> en uh, Pim Groof is er natuurlijk weer. En ik ben er. Marja is er ook weer. Ja, goed hè. Goed. We beginnen nou elke keer met het uh, Oekraïens volkslied. Maar niemand die echt weet waar het over gaat. <laughs> ik heb een beetje de geschiedenis opgezocht van, uh, van de tekst. De tekst werd in 1862 geschreven door de uit Kiev afkomstige etnograaf en dichter Palov Tjaboskny. De muziek in 1863 door priester, componist en koordiagent... Michael Frabinsky. Uh, het lied dat een grote populariteit verwierf... in geheel Oekraïne werd tijdens de revolutie van 1917... officieel aangenomen als volkslied. Dit onderhand hier een heleboel boel een beetje dichttocht. Ja. Uh, toen Oekraïne werd opgenomen in de Sovjet-Unie, werd het verboden. In de tijd van de Perestroika raakte het lied opnieuw in zwang. In 1992 werd uh, de melodie door het parlement uh, opnieuw tot volkslied en onafhankelijk Oekraïne verheven. De tekst uh, deed verschillende versies de ronde. Pas in 2003 nam de. Uh, Verrots naar Radha, op voorstel van president Kutschma, een definitieve en officiële tekst aan. Een licht gewijzigde vorm van de eerste strofe van het dicht van Tchernovsky. Een van de motieven was van deze wijziging was dat de tekst, naar mening van sommigen, te veel leek op het Poolse volkslied. Nou goed, wat zingen ze? Ja. De vertaling is, nog de, is Oekraïnse glorie niet vergaan... nog zijn vrijheid... nog zal het lot ons jonge broeders toelachen. Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw voor de zon. Laten we het hopen. En ook broeders zullen heersen in ons uh, eigen land. En dan is het refrein. Ons ziel en ons lichaam zullen ons geven voor onze vrijheid. Wij zullen tonen dat wij... Broeders van het geslacht der Kozakken zijn. Oh, mooi. Nou, mooi. Ja. Mooi lied, toch? Zeker. Ik vind het ook wel een... Uh, Anders dan ik... ons. Uh, uh, ja, ook wat, wat jonger als die van ons. Want, uh, ja. Hij ja, is uit ook een 18... tijdje uit... uit uh, 18... Mocht hij niet meer, hè? Dus nee. uh, dat zal uh, Rusland als... We... Maar wij hebben 26 completten, weet je dat toevallig, hè? Wilhelmers van Nassau. elk complet begint met een... Ja, met een letter van ja. ja. uh, Wilhelmus. Ja. Ja. Ja, van, uh, ja. Ja, leuk. 15 complete waren het toch? Wilhelm van Nassau? Oh, oh, zes, ja, ik weet eigenlijk niet eens. Nee. Wilhelmers van Nassau? Ja, misschien dat het 15 is. In ik de, ga de... Wilhelmers eventjes ja. opzoeken. Onderweil gaan we verder met uh, muziek. En dit, uh, deze week is muziek met, van bands... beginnend met een N van Nico. We beginnen met uh, Neil Diamond, Solitary Man... en daarna Sweet Caroline... Sue came along Loved me strong That's what I thought Me and Sue About to die too Don't know that I will But until I can find me A girl All Time thing paper rain I know it's been done having one girl who loves you right on. me Wilhelmus. Ja, het, het volkslied van Nederland. vijftien ja. uh, ja. En we zijn eigenlijk toch wel zowel Pim als ik... voor uh, herschrijven van het volkslied. Ja, we gaan een petitie beginnen. <laughs> ja. Dus als een luisteraar is met leuke ideeën... van uh, dit moet erin komen. Ja, laat het ons weten. We hebben toch ook een Zandvoortse uh, volkslied. Ja, ja, ja, ja. Moet ik hem eens opzoeken, dan kunnen we hem draaien. Hij is ja. leuk, hoor. Leuk ja, is hij leuk? Ja, is echt leuk. En heeft hij ook een beetje zinnige teksten? ja dat strand en uh, het strand en de, de ja. haringen. en het dorp dorp ja Zal ik ja ik heb zelfs ik heb nog nooit gehoord zingen nee oké okay. nee nou, je mag het draaien ja, ja. ik kom maar aan hij is hij is bezig hij draait en hij draait maar het draait het verkeerde door wie Door... Ik ben heel benieuwd hoor. Ja, ja. Ja. Ja. Oh ja. Oh, ja, Erboven, nee, nee, nee, nee. Niet oh, het, uh, of niet, weet het ja. dat? Dat is ook wel mannen zand de man Nee, vrouw. Ah ja, het mixteam. <laughs> ja. Dus, uh, ja. ja. Nee. Oké, okay, nou, nou... Beter volgt niet dan als... Het zijn allemaal zo van die volle, onverstaanbare teksten. Dat is zwaar, weet je... Ja zwartgallige... Uh... Ja, je wordt er niet dus, vrolijk van, nee, maar van wordt... al die volkslieden. Nee. Nou, het Italiaanse volkslied. Die oh. is leuk. Nou, je weet wat je moet doen. Dus ik ga hem zoeken. Ik ga onderwijl <laughs> even nee nadraaien. Natuurlijk met je Luftballons. En daarna met Anyplace, Anywhere, Anytime. Dan singe ik een lied voor dich, waarom 99 Luftballons op ihrem Weg... Goedemiddag, goedemiddag. Dit was uh, Nina Hagen. Nee, die gaan we draaien. Dit was uh, Nina <laughs> natuurlijk, eerst met Naina Nansje en, en daarna met, samen met Kim Wild, Anyplace, Anywhere, Anytime. Ja. Onze gasten komen ook binnen, kom binnen, gezellig. Ga zitten. Dankjewel. Ja. Maar we laten eerst het Hallo. Italiaanse uh, volkslied nog Italiaanse even horen. Het Italiaanse volkslied ja, waren we nog even. Ja. Volgens mij was die wat vrolijker, maar dat weet ik ook niet precies. Hoor. Daar komt hij. Vrolijker. maar ja inderdaad het is, het is weer zo'n marstempo. ja, ja. Dus, uh, maar goed we hebben uh, gasten welkom stel jullie even voor ja, ik ben Warner Hoogendijk en dus ik heb met meegenomen Rosa hoi hoi oh, <laughs> welkom ja en wat doe je wat kom je vandaan uh, nou, we ik misschien nou, al is, kunnen misschien ook een introductie geven, want we, ik ken hem via uh, een Brits collega, een Brits maartje okay. eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En, uh, dat is zijn opa, en die vertelde nou, Warda uh, is een geweldige uh, muzikant, die gaat net beginnen, die heeft mooie muziek gemaakt, dus uh, kan hij een keertje in uitzending komen. Ja. Dus we gaan nu wat uh, mooie muziek van hem draaien en uh, we gaan luisteren hoe die daartoe gekomen is. Ja, ja, dat is een helemaal goed plan, ja zeker. Ja. ja, dus, uh, ja om terug te komen op de vraag, uh, wie ben ik en waar na Nana? Ja. Barner, 19 jaar alweer, ik uh, kom uit Amsterdam, uh, Rosa komt ook uit Amsterdam, hebben we elkaar ontmoet, uh, maak al best wel lang muziek, studeer nu ook aan de UvA, iets totaal anders dan muziek, dat is op zich wel grappig, Oké. Okay. maar dat, uh, ja, ik, studeer, ik studeer iets met, met uh, het heet gamma, het is allemaal uh, verschillende soorten sciences door elkaar heen, dus dat is echt iets heel anders, maar het contrast is leuk, dus dat ja. is fijn. Um, en voor de rest, uh, ja, in mijn schuur maak ik muziek met vrienden en alleen. En uh, Nederlandstalig, Engelstalig. En vooral een liedje maken vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Zo een beetje. Ja, nou, ja want we kennen je als uh, uh, Warner Roe. Hè? War ja, sommige, het, ja het, het, het, is, het is een beetje het is, uh, open voor uh, interpretatie. Oh, oké, okay. ja, dat is goed. Ja. Ja, ja. Sommige, mensen Warnero, sommige mensen zeggen Warner Roe, sommige mensen zeggen Warner ja, Roe. Sommige mensen zeggen, het maakt het allemaal niet zo uit. Nee, oké. Ik ken het wel. Ja, ik vind klinkt het meest Nederlands? Barnier? oh ja, had ook okay. Ja, en ja, het, het, de klemtoon. Ja. Ja, het was gewoon, ja, het was, eigenlijk, het was eigenlijk letterlijk mijn eigen naam. En toen moest ik, een, ik moest ooit een Facebook-naam of een Instagram-naam of zo verzinnen. En toen ging ik gewoon het hele toetsenbord af om te kijken welke letter. Uh, leukste erachter. En toen er 1, en dat was, nou, dat was, het begon met een O, en toen klinkt eigenlijk echt best wel leuk. En toen was, toen was die al nou, die was wel in gebruik, dus toen. Ik dacht ik van nou doe ik er nog eentje achter en toen was het ja, Heel pragmatisch. Ja, ja, precies ja. Ja. Maar hij is, hij is wel, ja, sommige Engelsen kunnen het ook nog uitspreken. Warner Roo vind ik op zich wel leuk. Ja, ja. ja dat is inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. En je Engelstalige, de New Neighbors. Hè? Ja, dat is, uh, dat, dat is het projectje van nu. Wanneer uh, is ook wel weer, dat, is, dat was een jaar geleden was, dat wel, was ik er heel veel mee bezig. Zelf eigenlijk vooral, maar nu met New Neighbors. Uh, dat is een, met een vriend van mij, Mika, heb ik, uh, die ken ik via Rosa trouwens. Dat is wel grappig. Onze eerste date uh, was Mika ook. Uh, die was met de tweelingzus van Rosa aan het afspreken. En toen kwamen we bij haar thuis. En toen kwam ik Mika tegen. En toen zei hij ook van ja, ik maak ook muziek. Okay. En toen heb ik dus hem zo ontmoet. Dat was wel grappig. Kleine wereld. Ja, kleine ja. wereld precies. En toen uh, waren ze van nou, laten we eens een keer uh, wat muziek gaan maken. En toen echt, ik denk een week later, um, gingen we bij hem afspreken. En hij heeft een zoldertje. En daar hebben we toen... Uh, ja, één van ons, ja, het nummer wat yes. we straks misschien gaan luisteren, dat uh, ja. hebben we toen op de eerste keer dat we elkaar moeten hebben we dat gemaakt. En dat is, uh, oh, zeker. En dat is nu, uh, de, ja. ja, echt om ja. dag één ja. was dat gewoon meteen het ding, dat was wel heel grappig. Wordt leuk, inderdaad. Ja. ja. Dus, uh, ja ik, dus ja. Maar laten dat, we maar eens een muziek draaien. Hè? Ja. We begonnen met het nummer Waarom. Hè? Ja, dat is, dat is, waarom. ja, dat is waarom. Ja, precies. Ja. Ja. Hier komt hij Bed. Alles opnieuw. Toen kwam je zitten en ik zag alleen, ik zag alleen je bril. Maar je deed niks. naast me kwam zitten. Alsof je het door zou hebben. Ik was in ieder geval blij met de gedachten dat het wel zo zou kunnen zijn. Het was ook eigenlijk helemaal niks. Alles wat er was. Maar toch, het had, het had iets liefs. Maar ik was heel stom. Alsof alles in scène was gezet. Mij op mijn benen te houden. Het een door soort weiland Zonder enig uitzicht kijken naar iets wat er niet is is het ook echt. Meer niet. Ja, ja toch, was er, toch was er iets. En ik weet niet waarom. Dat er, dat er misschien toch iets was. dat nummer. Ja. Ja. Ja. ja. Lekker Alle Nederlandstalig. Alle instrumenten zelf bespeeld? Ja, zeker. Nou, de, de drums doe je dan wel op de computer. Ja, ja. Want Dat, uh, dat is... Uh, dat is ja, helemaal goed. Zo. Maar qua, qua drums, ja, dat, dat, is, dat, dat doe je dan eigenlijk... Je kan het in, soort van intypen, eigenlijk. Uh, maar... Oh, met een drumcomputer of zo. Ja, het is dus, ja. zeg maar. Ja. Dus, je hebt eigenlijk een virtueel drumstel en daar kan je soort van op drummen ja. dan. En dan moet je ja. daar gewoon een beetje een patroontje voor in typen. En dan krijg je er langzaam iets van. Nou, dit vind ik op zich wel mooi klinken. Ja. Het is wel jammer, het klinkt wel vaak digitaal. Dus dan ga je het eigenlijk heel snel proberen zo lelijk mogelijk te maken. dat het een beetje echt klinkt, zeg maar. <laughs> daar kwam ik heel snel achter dat het ja, digitaal is eigenlijk veel te glad en niet mooi. Dus, ga je er eigenlijk, ja. Ja. dus dan geef je eigenlijk heel veel geld uit aan plugins. Dat zijn gewoon computerprogrammetjes in je computer die het dan lelijker maken... waardoor het echter lijkt. Want vroeger klonk het eigenlijk gewoon best wel lelijk. Ja. En, dat, dat, ja. en dat is eigenlijk dat, dat, daar komt alle charme vandaan. En als ja. je dan nu digitaal alles zo mooi kan maken als je wil, dan... dan uh... Ja, oké. Okay. Ook een beetje maat spelen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, dat is echt een ding. Want zeg maar, in principe, als je dus die drums intypt... dan is het dus precies op tijd. Dus ja. echt alles klopt precies. Maar dan moet je dus het allemaal selecteren... en dan, en dan heb je dus dan een humanize-knop. Dan, en dan eigenlijk wat die humanize-knop doet... is het menselijk maken... En die, Zet gewoon letterlijk. Iets te voor, iets te na. Ja, en ja, iets ja. harder zachter. En dat is dus. Ja, dat is heel gek, maar dat, uh, dat, dat, dat gebeurt wel. En dat, dat helpt ook echt heel erg. Dat is heel grappig, ja? heel grappig gedaan. Het ja. is echt een groot verschil. ja. Oké. Okay. Dus dat is heel leuk. En iets over de helpen. tekst of zo, of wat ook? Ja. Over de tekst, ja. ja? ja, ja het liedje: Het waarom. Uh, op een gegeven moment was het. Het was net. Volgens mij was het 2020. Het was december, nee, november 2020. En toen was het een soort van best wel lockdown-achtige tijd. En ja, toen mocht ik. Ja, en toen mocht, gingen we met de familie gingen op vakantie naar naar Drenthe volgens mij, of naar nou, dat was zo, ja, ergens in Drenthe. En toen zat ik in de trein en toen kwam er een meisje tegenover me zitten. En dat vond ik, ik weet niet, ik had heel lang geen interactie of zo gehad met dat, met dat soort dingen. En toen ja. zei van de hele coupé was eigenlijk leeg. En zij kwam soort van tegenover me zitten, wat heel grappig was. Dat ja. je dacht van, ik kan ook ergens anders gaan zitten. Maar dat was eigenlijk helemaal niks. Maar ik vond het wel heel schattig of zo. En toen heb ik daar een liedje over geschreven. Oh, oké. Okay. En uh, ja. Ja, dat, dat, dat, ja, nou ja, als je goed luistert, dan heb je allemaal kleine referenties naar die trein en naar... Nou, dat was wel heel grappig, ja. ja mensen ja. hadden gewoon in die tijd ook heel veel behoefte aan aanspraken. Ja, het was... maar. Dus waarschijnlijk zat ze gewoon, nou, laten we toch even een beetje sociaal doen. Ja, zoiets, ja. ja. dus uh, ook in de tekst zeg ik ook van, ik ging nog beter mijn boek lezen. In de zin van, dat je soort van expres haar gaat negeren. soort van, om niet, Ach, lummer, maar dan is nee. het weer spannend. Weet je, zo van, zo. dat ja. was wel heel grappig, uh, grappig, grappig concept. Was dat. Ja, dat is wel, ja. was wel leuk. Ja, dat is ja. een uh, leuke tekst. En daar toen een je over geschreven. En toen, echt al heel snel daarna was hij uit, Het Lummer. Want ik had het, uh, toen denk ik, die week daarna. Erop, de, de, ja, de week erop had ik het gemaakt. Ja. In mijn kamer. Uh, en toen. Uh, schuur. Ja. ja, dat was nog niet. Dat was nog niet schuur. Schuurlijk ja. wel recent. Oké, met Maar dat was nog in mijn kamer en toen heb ik dat ingespeeld en ingezongen. En toen uh, heb ik denk ik, een week daarna heb ik het met, met een vriend van me gemixt. En ja. dat toen. Uh, Uitgebracht eigenlijk. En dat was het eerste liedje wat ik ooit uit had gebracht, dat was wel grappig. En hoe bedoel je met uitgebracht? Echt officieel? Ja, uh, ze hebben van echt een Spotify gezet en gezegd van oh, hey, je, kan het, okay. je kan het nu luisteren en, uh, ja. oh, en het oh. staat nu hier en hier. En spannend hè? Ja. was spannend, ja. Ik ja. vond het heel spannend. Maar hij werd op zich wel goed ontvangen, dat was wel leuk. Ja. Ik had niet verwacht dat er best veel mensen daar toch wel voor Nederlandse muziek uh, nog een beetje aandacht oh. voor hadden, dus dat was wel leuk. En waarom hm. had je dat niet eerder gedaan? met toch dat onzekerheid? Of? Ja, ik denk dat het, het was een beetje een soort van momentum of zo. Ik, ik, voel, ik vond het zelf een heel leuk liedje en ik vond het moment heel erg leuk. En ik vond de samenwerking met die vriend van mij heel erg leuk. En hij kon het ook, hij kon zeg maar ook daadwerkelijk het nummer zo afmaken dat het ook wel waardig was om online te zetten. Uh -huh. Want er zitten nog best wel wat technieken achter die hij goed kende. En ik kende dat toen nog echt helemaal niet. Maar hij kon, dat, hij kon me daarmee helpen. Dus het, was een soort van, het moment was heel nice. Dus alles kon in één keer een soort van... Eruit. En toen kwam het online en toen ja, was het soort van springplank voor de volgende dingen ah. om te maken. Dat is wel grappig. Maar ja, daar ga je ook nadenken over je toekomst natuurlijk. Huh? Ja, zeker. Ja, en? Ja, nou, tot nu toe leidt het nog niet echt naar muziek, moet ik zeggen. Nee. nee, Nee, ja, ja, ja. nee het, is, uh, het is eigenlijk... Nou, het is, uh, ik ben wel heel veel met muziek bezig, maar ja. de studie is niet per se uh, op muziek gericht. Eigenlijk totaal niet, dus ja. Mm. Yeah. Ah, dus je denkt ook niet dat je in de muziek later doorgaat of zo? nou als het Tot een beetje daarna. Je ik hoopt heb, het wel, maar ik heb ja. nu allemaal hoop gevestigd op New Neighbors. Dus dat, uh, als yeah? dat bandje een beetje goed gaat, dan, uh, dan is dat misschien oh, wel, okay. is dat wel potentie. Ja. <laughs> dat is wel echt leuk. Ja. ja, het is niet makkelijk, denk ik, op dit moment in Nederland. Er zijn zoveel mensen die muziek maken. Ja, zeker. Dan, ja, uh, ja het, gaat, het gaat maar door. Maar ik denk, ja, New Neighbors, we gaan binnenkort gaan we weer wat nieuwe ja. muziek opnemen. Dan gaan we naar Gent met z'n allen. Oké. Okay. Want ja. daar, uh, Mika studeert nu in Gent, die vriend van mij. En, uh, ja. Hij heeft daar uh, een muziekstudio doet hij daar en dan heeft hij ook een studio waar we in kunnen opnemen. Dat is, net, ja, ja. Dus dat is ja. heel fijn. In principe kan je ook wel gewoon, je kan alles thuis opnemen, maar als je echt een drumstel wilt opnemen en zo een beetje goed, ja. dan heb je daar al snel ja. zeven microfoons voor nodig en dat, dat, dat, dat ja, komt gewoon een ja. beetje. Dat, ja, <laughs> dat valt wel een beetje buiten het budget soms. Dus dan, uh, als je dan een studio hebt, dan uh, kan dat. dat scheelt dus, wel ja. ja. Een je ook wel eens op? Ja, we hebben één heel groot, groot optreden gehad, dat vonden we wel heel erg leuk. Dat is in de voormalige Engelenbak in Amsterdam, ik weet niet of je het wat kent. Het is van de dam naar, naar de spuit toe ongeveer. Okay. Dat is parallel aan, aan het in. En uh, daarin zit een klein café. En dat heeft een soort van een uh, ja, soort van Soutere. En daaronder was een soort van een plek waar wij een klein podium hadden neergezet. En daar okay. hebben we iedereen uitgenodigd. En toen was het echt een enorme drukte. Dus dat was echt heel ja? erg leuk. Oh, en, uh, ja. en het leuke was vooral dat heel veel mensen mee konden zingen. Dat vond ik wel eigenlijk wel interessant. Dat, uh, ja, hebben ze ja. toch goed geluisterd? Ja, ja toch wel echt heel ja. goed geluisterd. Ja, dus dat was echt wel een grote groep mensen en vrienden, vooral echt alleen maar vrienden, iedereen. En dat was heel erg leuk. Die gewoon mee kon zingen en, en een groot feest hadden. Dus dat was echt wel. Dat was echt heel erg tof. Ja, zeker. Ja, dat is echt wel een van de leukste ervaringen met de band. Doe je nog meer om bekend te worden of zo? Of, uh beetje rugbruik dat te geven? Nou, we zijn wel veel online bezig. Gewoon met filmpjes. Ja? En als we okay. dan één keer naar Gent gaan... Uh, één van De zanger van de band, uh, Teun. Hij vindt het heel erg leuk om video's ah. te maken. En analoge ja. video's. En dat, dat gaat ah. hij dan editen. En dat gaat hij dan... Uh, dat is ook een beetje zijn hobby. En dat vindt hij heel erg leuk. Maar en denk dat... je dat het internet het makkelijker gemaakt heeft of moeilijker? Nou, het, het, vroeger... vroeger het, je, je, maar het ding is... Iedereen heeft de toegang tot het internet. Dus het is niet per se makkelijker of moeilijker geworden. Iedereen heeft namelijk die toegang. Maar het, het is... Ja, het is niet meer overzichtelijk, het is nee, te veel ja, eigenlijk. Te veel. Ja, ja, dat is dat misschien wel, maar ik denk niet. Ik vind het wel fijn dat we überhaupt iets kunnen posten dat en dat je iets ja. van bereik kan hebben. En je bent maar... niet meer afhankelijk van platenmaatschappij of zo. Precies, maar of, ja, het is iets individueel. Radio DJs. Ja, precies, van Radio DJs. <laughs> ja. ja. Heb je nog pluggers tegenwoordig? Uh, in de zin van? In de zin van, vroeger had je van die pluggers die een, een plaat bij een uh, radiostation. Uh, Aanbrachten. Oh, daar weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat werd daar dan gestimuleerd. Nee? En zo. Echt, ik heb nog nooit van het woord plugger gehoord. Nee? Moet ik eerst zeggen. <laughs> het klinkt wel goed. Maar nee, ik weet niet. Nee, ja, het, is, het, gaat nu allemaal, ja, het gaat nog steeds over je platenmaatschappijen, maar die moet je dan. Ja, ik weet niet. Het is vooral een beetje op geluk ook wel. Ja. En heeft, ja, ik denk wel dat heel veel um, artiesten op het moment wel. best wel afhangen van een soort van een verhaal en een, en een image of zo. En dat heel erg op. Dus van een beetje van. Ja, je, hebt, je hebt nu een bekende artiest, Claro. En die heeft dan zelf ooit liedjes gemaakt in haar kamer. En dat vond iedereen zo leuk. En die werd toen opgepikt door producers. En die gaan dan hele goede muziek maken. En dat ja, gaat dan ja, zo ja, verder. Ja, ja. Ja, ja. Uh, en ik denk, denk dat het ook een beetje van dat geluk afhangt op het moment. Klopt, ja. Maar vroeger was het natuurlijk ook allemaal op geluk. Maar ik denk dat het nu... Uh, nou, ik denk ja. dat geluk heel ja. belangrijk is. En uh, veel optreden. Ja. En mensen leren kennen. Ja, zeker. Ja. Veel mogelijk. Ja. Ja. Ja. Dus nu het weer kan, gaan we weer optreden. Zeker. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat uh, een beetje gaat uitpakken. Ja. Nou, Zandvoort hebben ook nog uh, voldoende mogelijkheden om op te treden. Ja, je weet het, ja. ja, dat zou ook <laughs> wel leuk zijn. Is ja. er nog een leuke café waar we ergens kunnen aanschuiven? Ja hoor, er zijn er genoeg hier. Nou, al die strandtentjes zou je eens kunnen oh, ja, proberen. Tuurlijk, ja. Maar, ja. Nou, ja, ja. Gewoon is hebt veel nodig. Akoestisch ja. zou natuurlijk helemaal uh, leuk zijn, denk dat ik. Dat ja. is ook wel leuk, ja. Maar het is ook wel leuk om gewoon allemaal versterkers neer te knallen en gewoon gaan. Dat is ook ja, leuk, ja. Ja. ja, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Hè. Ja, dat is wel moeilijker. Je, maar je maar moet naar beneden zo, je ja. moet spullen meenemen. Nou, dat is ook toen we in de Rigel, het heet nu de Rigel trouwens, de Engelbak, toen we daar gingen optreden. Hadden we ook, moest er ook een Trumpstor uit Haarlem komen. Dus we hebben, we hebben ook wel. Okay. Dat was ook wel een, een, een, een, een, ja, een organisatie van. Uh, ja. Ja. Je hebt nog geen Rodies? Nee, nou. <laughs> ah, ja? nee, nee. Nee, we, we hebben heel erg van de liefdadigheid uh, gehad. Dus uh, vrienden oh, die okay. konden rijden en ouders die konden rijden. En, ja, natuurlijk. Ja. Mm. Moet je toch en vrienden, een beetje mee hebben. zijn ja. Ja, ja. vrienden die uh, microfoons hebben die kunnen lenen en zo, een beetje. Ja, dus dat was wel maar was heel erg leuk in iedereen vond. Ja, zo moet je het toch doen, denk ik. Ja. Dat, dat, dat is heel erg waard, eigenlijk. Ja. Dat is ja. echt heel erg waard. Dat is echt. Uh, ja. Ik Volgende nummer? Ja, zeker. Alles kriebelt. Ja, die gaat over roze. <laughs> Oké. Nou, dan nou, gaan we roze horen. Maar moesten wij ja, niet zoiets. eerst wa waarom uh, draaien. Die hebben we het gedaan. Hebben we al gedaan. Sorry. <laughs> nee, nemen niet kwalijk. <laughs> Alles kriebelt. Uh. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> The English of Roza, ben je er tevreden over? <laughs> ja, <zeker. Compliment>, ja? <laughs> ja, ik heb zelf de titel bedacht. Dus ik uh, ja, okay. heb een beetje... <laughs> Alle credits pakken. Je hebt geen Ja? ja was, ik weet niet wat het was. Volgens mij... We ja. hadden één keer dat we dachten... laten we samen een liedje schrijven. Of dat ik het heel leuk vond... om dat een keer te proberen. En toen ja. bedacht ik... Uh, de zin alles kriebelt als een soort van lente en uh, een soort van ja. verliefdheid oh. ja. En toen heb jij het helemaal verder opgepakt heb ik heb er verder helemaal geen. <laughs> ja, maar het bleef een beetje in mijn hoofd zitten. ik was van, oké, okay, ik, ik ga iets mee maken. En ik had volgens mij de dag ervoor of zo, had ik iets op mijn gitaar een beetje uitgevonden. Ik dacht van, dit klinkt wel grappig. Dus okay. Ik van Michael Jackson aan het luisteren, ik weet niet, dat het heel ver weg heeft. Het akkoordenschema akkoord, komt een beetje neer op iets van Michael Jackson wat ik ooit had gehoord, wat ik heel grappig vond. Oké, okay, uh, dus, dat, dat, ja. dat is een beetje. Nee, nee, het is niet gestolen. Nee, dat is ook niet. Zeggen. Nee, nee. nee. Goed geleend. Nee, dat is ook niet waar. Maar uh, ik, ik had dat toen. Dat had ik nog een beetje liggen. En toen dacht ik van: nou, ik ga dat gewoon bij elkaar mixen en kijken of dat lukt. Was het was ook een beetje. Volgens mij was het rond deze tijd. Had ik het een beetje gemaakt. en was Het was opeens ook heel mooi weer. Dus ik kreeg ook een beetje lentekriebels. En ja? het was opeens uh, echt zo'n zo maartdag. Een jaar geleden nu. Ik denk dat het een jaar geleden is uitgekomen. Ja, oh, okay. ja precies. En toen was het echt zo'n hele fijne. Ja, we gingen stemmen. Het was met, rond, de, rond de verkiezingen van de Tweede Kamer was het. Ah, oké. Okay. Dus ja. toen. Vlak voordat ik ging stemmen heb ik. Uh, samen met, ging ik stemmen met jou. En toen gingen we. Dat niet ik alweer twee jaar geleden. Dus twee, jaar oh, geleden. Twee, ja. ja. twee jaar geleden hoor. Oh, twee jaar geleden? Nee. nee ja. Nee toch? Nee, dat was voor... Ze hebben er dat was 500 een jaar zoveel dagen over gedaan. Om een, oh ja. ja oh ja. ja. Nee, wacht even. Ik okay, ga nu even kijken hoor. Was dat 2020? Nee toch? Nee, dat kan niet. Want toen oh, we 2020, waren wij nog niet samen. Nee, dat waren we helemaal niet ja, samen. Het 20, 20. is uitgekomen. Ja. Maart, maar, ja, 25 maart 2021. Ja, oh, toen, moest we we, toen gingen we stemmen. Ja. Dus toen hebben ze een ja. jaar erover gedaan om te formeren. En nu, ja, ik, ik, heb, ik heb het nog uitgezocht laatst. We hebben het in alle staten. Nee, Tweede ja, Kamer was het echt. Ja, we geloven het meteen. Ik ga ja. kijken. Maar dat is uh, rond die tijd. was dat. Uh, en toen en was hoe, hoe kom je tot een liedje? Maak je eerst de tekst? Of wat je net zei, eerst de melodie toch? Of, ja? Nee, ik ben, of echt, gitaar? ik ben wel heel erg van de muziek eerst. Okay. En dan de tekst. Uh, dat moet gewoon vooral goed rijmen mee en meezingbaar zijn. Goed rijmen? oké. Ja, oh, okay. nou, gewoon een beetje, ja. ja, ik weet niet. Ik vind de tekst vind ik wel belangrijk, maar ik vind vooral de muziek ja. en de sfeer vind ik heel belangrijk. Ja. Ik gelijk. 15 tot 17 maart ah. 2021. We worden oud. Ja. Ja. ja. Dus dat was uh, ja. Ja, ja. worden ze nieuw. Ja, dus ja, echt precies rond die tijd had ik, het, had ik het afgemaakt. Maar ja, dat was inderdaad eerst dus echt de muziek. Ja. Uh, dus ik had niet okay. zo'n gitaar. Ik had zo'n klein nylonslare gitaartje in mijn kamer dat, dat ik daarop bedacht. Ja. Die zit ook in het nummer trouwens, die hoor je ook, dat is yeah. wel grappig. En um, ja, dan ga ik eerst soort van een, echt, het nummer soort van opbouwen van wat gaat waar komen. En een oh, beetje okay. de dus, yeah. dus couplet 1 of intro couplet 1. Yeah. En dan een, een, een pre-chorus en dan naar, naar het refrein toe. En dan, ja, en dan afbouwen, nou, zo een beetje dat ga ik dan een beetje opbouwen van wat klinkt leuk. Ja. Ja. En dan ook een beetje experimenteren met geluid en, en welke sounds zijn leuk om bij elkaar okay. te doen. En meezingen vind je ook belangrijk, dat mensen kunnen meezingen. Ja, dat vind ja. ik wel... Uiteindelijk vind ik dat wel heel erg leuk, ja, als mensen dat ja. kunnen. We hebben deze ook live gedaan met, met het optreden van New Neighbors, gewoon als intro. Het was eigenlijk een beetje een soort van grapje, maar dat kon het toch wel aanzienlijk veel mensen, konden toch wel okay. alles griebbeld meeschreeuwen. Ja. Dus ja. En ook als je dan voor de derde keer de refrein zingt, dan kan ook de mensen die het niet ja. kennen, kunnen ja. ook mee zingen. Ja, precies. Dat is ook niet heel moeilijk op zich. Nee, nee. Oh, alles griebbeld. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dus het moet gewoon een beetje catchy zijn. Het moet gewoon een liedje zijn. Dat ja. is van het allerleukste, denk ik, ja. Nou, op die grote concerten zoals Coldplay wordt alleen maar bijna meegezongen ja. eigenlijk. Ja, ze, kunnen ja. eigenlijk gewoon bijna, ze hoeven niet meer te zingen op het podium. Nee. Dat is, uh, <laughs> <laughs> dat is helemaal niet nodig. <laughs> ja, zo gewoon, ja, zeker. Maar, dat, dat, ja, maar ook met New Neighbors vind ik dat ook heel belangrijk nu. Dat het gewoon echt een, een nummer is dat mensen mee kunnen zingen en dat het catchy is. En dat het, uh, ja. Ja. ja. Ja. Dat is echt... Dat ja, heeft, uh, New uh, Neighbors, uh, het nummer. Oké. Okay. I want to know, 3.29 hebben we nog 2 minuten 50. Dus. Oeh, spannend, ja. Dan, doen we die naar de, dan ja. praten we het nu even vol en dan naar de, hoe heet dat, nieuws en... Uh, je, Kunnen je we nog even wat langer blijven als je wil? Ik weet niet of je nog geplannen ja. hebt. Ja? Nee, ik heb uh, straks even langs, langs de opa en oma voor, voor een lunch, volgens mij. Oh, oh, te gek, ja. Dat lijkt dus, me dus ook heel leuk. Dus ja. opa en oma. Ook kijken, oh, ja. we, we komen We komen eruit. En natuurlijk naar het strand. Maar ja, dat is ja. Vlak bij opa en oma natuurlijk. precies ja. Prec Roos is ook mee trouwens, uh, opa en oma. Sorry, <laughs> ik heb misschien slecht Hoi. gecommuniceerd. <laughs> nee, maar ja, ja, dat, ja, dat is wel leuk. even leuk. Nee, opa was er heel enthousiast over, hoor. Ja, het is superleuk. Ja. Ja. Ja, dat is echt heel een, is leuk dat het is. Een... Ja, ik vond de term opa een beetje raar. Het is een beetje mijn leeftijd. Ik denk, opa, opa. opa? <laughs> <laughs> ik ben nog geen opa. Maar ben je <laughs> geen opa? Ik ben nog geen opa, nee. <laughs> oh jee, oh jee. Nog niet? <laughs> of, uh... Ja, mijn oudste zoon is 29, de jongste 27, dus oh, ja. ja. Zou moeten gebeuren, maar ja, ja, die eerste heeft, net als jou ook een beetje met muziek bezig, nog niet echt een relatie. Die woont nog in een kraakpand en zo, Heeft dus ja. dat met elkaar te maken? Geen relatie hebben, muziek uh, doen nog niet? Nee. Hij nee. nee. nee. okay. zit ook te dubben, ja, wat is belangrijk? En mijn opleiding op okay, ja. de muziek? In de ja, zeker. Uit, ja. Ja. Ja. Is, ook, is ook moeilijk, ja. Ja, dat is heel stom. Maar... Dat geeft niet. Ja. Oké, okay, dan komen we dus bij... Uh, de New Neighbors, dat is echt ja. wel iets anders volgens mij. Hè? Meer groeps en meer Engels en zo. En dan, ja, dat ja. is uh, ja, iets, ook iets uh, commerciëler ingericht of zo. Nou, niet echt per se commerciëler, maar gewoon voor iets groter publiek. Zo dus ook Engels natuurlijk. Dus Dat, dat ja? bereikt ook veel meer mensen. En uh, ja, dat, dat, maar ook omdat we met z'n allen zijn, heb je ook al meteen een groter bereik. Want je hebt, we zijn met vier mensen en iedereen heeft zijn eigen vriendengroep en eigen kennissen. Dus dat gaat oh, al vreemd. sneller. Gaat dat, uh, ja. ja. soort van het wordt dat iets groter. Dus dat is wel. Uh, en als je een ja. volke mag zetten, Nederlands of Engels? Nou, ik heb wel Ik vind het Engels leuker omdat het ook soort van... Nou, ik vind, nou, het is zo moeilijk. Nederlands doet me meer. In de zin van, als je dat dan schrijft, dan komt het iets harder aan. En dat het iets meer van jezelf is. Omdat het ook echt je eigen taal is. En je kan er echt ja. heel erg mee spelen. En, en je bent niet bang om echt fouten te maken of zo. En met Engels is het iets meer van, we gaan gewoon een liedje schrijven. En wat, wat het beste past, is het, is het leukste. Um, dus ja, het is een beetje moeilijk. Het is een beetje, een beetje, een beetje, beetje, ja, een beetje dubbel. Beetje dubbel, ja. Maar ik zou zeggen, voor nu vind ik het Engels heel erg leuk. Want dat is ook gewoon. Weet je, dat kan iedereen het verstaan. Dat vind ik ook wel zo lief. <laughs> ja. Oké, okay, ja. we gaan langs ja. naar het nieuws toe. Ik zal het nummer 1.